Dit is de Canada Draai, aflevering 2. Dag Floris. Aflevering 2. We zijn al echte professionals aan het worden. Lijkt maar, hè? Begin begint te wennen zelfs. Voor wie niet weet wat wij we hier uitspoken, dit is een podcast van Lode Rules en mezelf, Floris Dalemans. Wij zijn twee radiostemmen en we hebben besloten om contact te houden, Lode en ik, want Lode die verhuist binnenkort naar Canada. En ik blijf gewoon in België en veel van zijn familie en vrienden ook. En als we dan toch contact willen houden, dan doen we dat liefst van al gewoon met onze stem, want dat kennen we het best. Dat was ons idee, zo'n beetje. Radio. Contact houden via radio, via podcast, daar zijn we sterk in. Dus, uh, vandaar deze podcast, aflevering 2 ondertussen, inderdaad. Uh, en ik. Uh, ging misschien eens een update geven, Floris... ...als je dat niet erg vindt... ...van waar we, waar we gebleven waren met de voorbereidingen. Je had het Canada draaiboek is eens bovengehaald... Ja. ...waar heel veel dingen in stonden die je, die je in de gaten moest houden. Die teller was ongenadig aan het tikken. En die tikt nog altijd, want als we dit opnemen... Wat is het? Nog 25 dagen te gaan, zeker? Zoiets, en dan vertrek je ja. effectief? Uh, toen ging het onder meer over, uh, over het huis dat in rentmeesterschap ging, over rijbewijzen, over verzekeringspapieren, dat soort dingen. Mm. Vlot dat een beetje? Dat vlot uh, behoorlijk, moet ik zeggen. Ik ben twee weken geleden uh, op een uh, mooie vrijdagavond uh, mijn straat ingereden en ik, ik reed bijna de gracht in, omdat daar plots voor mijn uh, huis een bord stond te wapperen, huis te huur. De makelaar had mij gezegd dat hij dat op een bepaald Ogenblik ging installeren. Maar dat was toch wel even schrikken toen ik dat bord effectief voor mijn huis zag staan, het was een beetje een vreemd gevoel. Dus het huis staat nu officieel te huur. Ondertussen zijn, zijn we twee weken verder en zijn er een aantal mensen komen kijken ook. Um, maar het is iets wat een makelaar regelt. Dus dat vlot. Voor de rest, uh, wat je van vorige keer van de vorige podcast, misschien nog herinnert, is dat er een, inderdaad een soort draaiboek is waar van alles in staat. En, uh, ja, ik ben dat lijstje gewoon aan het afwerken. Ik heb foto's genomen van onze auto's die moeten verkocht worden. Ik heb een aantal verzekeringen opgezegd. Dat, daar hoort dan ook een, een aangetekend schrijven en dat soort dingen bij. Um, ja, en, en voor de kinderen bijvoorbeeld uh, is er ook nog, zijn er ook nog een aantal dingen te doen die moeten bij de dokter nog even passeren voor een vaccinatieformulier. Uh, het schooltje is ingelicht. Daar wordt wellicht nog een soort afscheidsfeestje gegeven. Ja, en voor de rest wordt er, wordt er ingepakt, uh, Floris. Ik zit hier op dit ogenblik uh, in uh, een... Uh, ja, ik ben aan het rondkijken in een heel kaal bureau. Dit is normaal uh, mijn werkruimte. En ik, ik maak er een erezaak van om dat zo gezellig mogelijk te maken, die ruimte. Maar die, op dit ogenblik is het echt heel kil. Ik weet niet of je de echo hoort. Er hangt ook niks meer aan de muur hier. Ik spreek dit nu ook in via een gewone kleine headset. Normaal zit ik in een soort home studio, Die is ingepakt op dit ogenblik. Naast mij aan mijn linkerkant staan vier dozen en, en aan mijn rechterkant hier op de vloer staan, uh, even kijken, twee dozen, twee kartonnen dozen. Gezellig. Het is inderdaad gezellig. Uh, de kaders zijn ook van de muur, niet alleen hier, maar beneden. Uh, we hebben gewacht tot een paar dagen geleden om daarmee te beginnen. We hebben afgelopen weekend nog goede vrienden over de vloer gehad die nog zijn komen eten, uh, daar hebben we, hebben we nog uh, iets voor klaargemaakt. En die mensen hebben nog, nog ons huis in de originele staat uh, gezien. Uh, maar nu, uh, toen die mensen weg waren, zijn we bijna letterlijk uh, meteen begonnen met, uh, met inpakken. Want je, je kan niet blijven wachten. Hè? Dus dat is op dit ogenblik de stand van zaken. Uh, er moet nu ingepakt worden en we draaien nu op een, op een aantal basisspullen, Nog net genoeg borden om te eten, nog net genoeg handdoeken in de badkamer... om. Uh, een min of meer normaal leven te leiden, maar ook niet meer dan dat. Hebben de kinderen nog speelgoed staan? Ja, de kinderen hebben nog redelijk veel speelgoed staan. Dat, is zo van die, die, uh, dat zijn zo van die dingen die we helemaal tot, tot het einde proberen te houden, om die kinderen zo min mogelijk te belasten en in die mogelijk tot de laatste dag een normale leefomgeving te geven. Dus we houden een aantal dozen vrij op het befaamde palet dat de oversteek zal maken om daar speelgoed in te steken. Maar er zijn ook een aantal dingen die al ingepakt zijn, hoor. Uh, uh, je kan niet alles speelgoed altijd uh, uitlaten. Dus uh, ook, dat, ook dat moet ingepakt worden nog. Ja. De vorige keer hebben we het ook gehad over het, het barre weer. Ginder, enfin, bar naar onze normen. Naar Canadese normen valt dat nog redelijk goed mee. Hoorde ik je vertellen? Ook al ligt er dan een halve meter sneeuw, ligt die daar nog? Ja, ja, die ligt daar nog uh, en ik kijk nu ook elke dag uh, naar de webcam. Fantastisch, hè? Die, die techniek, van tegenwoordig je kan gewoon live beelden bekijken van, van, van, van gelijk welke autoweg daar verplaatsen bijvoorbeeld. Uh, die sneeuw ligt daar nog altijd en om de zoveel tijd, om de week, om de anderhalve week is er ook een, wat ze daar noemen, snowfall warning. Uh, ze houden het weer daar heel fel in de gaten en ook afgelopen dagen was er weer een snowfall warning en dan valt er plots uh, 30, uh, 30 centimeter bij. Het was ook zeer koud de afgelopen dagen, Floris. Het was, hou je vast, min 25 graden oh. overdag. En dan zit je over temperaturen van rond de min 30 te spreken. Uh, en dan ga je natuurlijk geen frisse wandeling meer maken uh, op, een zondag, uh, op een zondagmiddag. Dan blijf je gewoon binnen. Uh, maar wat ik vorige keer al zei, ik, ik, uh, ik kijk daarnaar met open mond en ik probeer me in te beelden hoe dat uh, zal zijn. Maar die sneeuw die blijft er echt wel liggen, hè? Tot, tot maart ongeveer. Dus als we daaraan komen, zal het wellicht nog sneeuwen. Zal het zo goed als zeker nog sneeuwen? Zal er nog wat sneeuw bijvallen? En die blijft daar liggen tot, tot maart. Terwijl hier, ja goed, we hebben ook sneeuw gehad. Hè? Dat weet je um, uh, rond de jaarwisseling. Um, die is ondertussen weg. In het kan zijn dat, dat je in februari nog wat sneeuw hebt en, en daar houdt het dan mee op, maar daar blijft de sneeuw ook wel effectief liggen, dat is een feit. Ja. Zeg, en zijn er al concretere plannen voor gender? Want uh, ja, je gaat daartoe komen met vrouwen met twee kinderen, je gaat op een zeker moment toch ook wel aan werk moeten beginnen denken en zo. Uh, heb je al een radiostation gevonden waar je aan de slag kunt? Wel, we zijn een aantal contacten. Ik heb het geluk dat um, ik uh, een Vlaamse vrouw ken daar. Die uh, hetzelfde gedaan heeft uh, als wat wij nu gaan doen. Um, die is ook daar naartoe getrokken met vier kinderen. Respect trouwens. Uh, met vier kinderen daar naartoe gaan. Um, als alleenstaande vrouw. En die uh, heeft ondertussen een relatie met um, iemand die een uh, behoorlijk hoge functie heeft bij de CBC, de Canadese VRT, zeg maar, de openbare omroep. Dat, is een, uh, dat heet de assignment producer, dus dat is de man die ja, de, de, de opdrachten uitdeelt um, bij de CBC daar ter plaatse. Dus uh, die man heeft gezegd, ja, kom, kom zeker eens langs, we gaan eens praten wat de mogelijkheden zijn. Bovendien uh, heb ik bij twee andere radiostations daar in Moncton, de stad waar ik, uh, waar ik ga wonen, uh, mijn licht ook al eens uh, opgestoken en mijn, mijn oren is te luisteren gelegd. En die hebben ook al min of meer gezegd, van, kom zeker eens langs voor een babbeltje. En ik reageer ook, want regelmatig staan er op de, op de CBC uh, website, de uh, omroep, uh, website, staan er ook regelmatig vacatures. Daar reageer. Ik begin ik nu ook op te reageren. Ik, ik moet trouwens straks, goed dat je mij doet denken, uh, nog mijn cv uh, naar de CBC voor een, andere, een totaal andere functie opsturen. Maar er zijn contacten, maar goed, nogmaals, je, je kan daar moeilijk op dit ogenblik al echt een, een job uithalen. Hè. Of je kan moeilijk nu al spreken van een echte jobaanbieding... Uh, Niemand gaat je van hieruit aannemen. Hè? Als, je, als je werkgever daar bent, uh, wil je toch eerste mensen zien. Hè? Dus, uh... Ik vind het toch wel grappig dat het toch wel eens radio zou kunnen worden. <laughs> Ondanks alles. Ja, absoluut. Uh, dat, het, dat daar de eerste contacten toch wel gelegd worden. Het zal wel in het beestje zitten, zeker? Ja, het bloed uh, kruipt waar het niet uh, gaan kan, zeg, zegt men dan. Hè? Maar ja, radio is en blijft mijn eerste liefde. En als, als ik nu mijn ideale droomjob mag uittekenen, Floris, daar, dan is het ook wel bij een radiostation. En dat hoeft zelfs niet on-air te zijn... Want die on-air ambities, die, die, die, die heb ik even in de kast moeten steken, denk ik. Uh, maar je kan van alles doen bij de radio. Uh, je kan ook ruimere journalistiek werk doen of achter de schermen research. Uh, of knippen of podcasten bewerken, uh, stel je voor. Uh, dat soort dingen. Uh, er zijn heel veel dingen die je kan doen bij de radio natuurlijk. Maar nogmaals, ik sta ook open voor, voor alles. Hè. Ik ben ook niet vies van uh, totaal andere dingen te doen dan, uh, dan wat ik nu doe. Dus ik begrijp ook wel dat je dat niet als, als buitenlander met een... een uh, een gek accent kan aankomen en nou ja, plaats op de radio kan opwijzen. Nou, je hebt het ook allemaal bij de lokale radio geleerd, hè? Absoluut, bij Radio Power in Zammel. En uh, dat was in der tijd een contactzender geworden, want op een bepaald moment is contact, uh, is contact de, de, de bulldozer uitgerold en hebben ze heel veel zenders overgenomen. En ik geloof dat dat in dezelfde periode was toen jij bij contact zat, of vergis ik mij daarin, dan spreek ik over wanneer ben ik daar gestopt, Um, dan moet ik even teruggaan hoor. Ik denk 96 of zo. Ik weet niet wanneer jij bij contact zat eigenlijk. Dat was nog iets vroeger eigenlijk. Dat was, dat was echt in de, in de heel vroege jaren 90. Toen klonk het zo. Gonna do right here go back. We openen de krakende deuren van het stoffige verleden. Vandaag nemen we je mee naar... En toen moest je een, een, een jaartal opnoemen en, uh, en een uh, leuke fédivei vertellen over het jaar 1978, toen ze de eerste Oblaas Koe hadden uitgevonden ja. en dan een, een bijhorende plaat uit 1978 draaien. Ik haal dit ook niet zomaar boven. We hebben uh, afgelopen week met een uh, aantal oude contactpresentatoren een uh, soort van reunie gedaan. Het was niet echt opgevat als een reunie. Het bleken toevallig allemaal mensen te zijn die elkaar uit die periode kenden. En uh, het was eigenlijk wel heel gezellig, want je gaat dan effectief... Uh, ja, oude omblaaskoeien uit de sloot halen ja. um, Terwijl er lekker eten en drinken op tafel staat En de komende verhalen wel boven ja. Ik ben eens in mijn archieven gedoken uh, Ik heb toch nog een paar bandjes liggen Waar zo wat uh, oude dingen op staan Zijn je nog wat laten horen? Hè? Dit zul je ook nog wel kennen waarschijnlijk Ja, ja, ja. ja. Dat, dat was, als ik me niet vergis, het, uh, het nieuws- of het weertuuntje destijds. Van dat was een gecombineerde tune zelfs. Die begon met een tapijtje waar je een, een vaste tijd had om het weerbericht op te lezen. Ja. En dan moest je net op tijd stoppen met het weerbericht, want dan ging dat over in een soort uh, tussentuuntje. Ja, ja, ja, ja. ja. En dan moest je daarop uh, het, uh, het nieuwsbulletin lezen. Hier is de overgang. Daar, ja. Precies. Dit is dus uh, uh, 20 jaar oud intussen en de tune oh, okay. werd toen al even gebruikt, dus zal misschien al 25 jaar oud zijn intussen. Ja. Uh, en ze, ze klinken eigenlijk nog, uh, nog behoorlijk grappig, vind ik. ik. Ik wilde net zeggen, het klinkt op zich niet zo gedateerd uh, voor iets dat 20 jaar oud is uh, eigenlijk. Hè? Het is op zich wel uh, grappig om die dingen, die dingen terug te horen. De verhalen die daar rondhangen maken deel uit van, uh, van je jeugd hè, en van wat je... Wat je nu geworden bent, uh, is, is, daar, is daar rechtstreeks een gevolg van. Ja. Zeker wat radio betreft. Want eigenlijk, ja, bij Radio 1, de muziek is anders... ...en de vormgeving is anders... ...en de presentatiestijl is anders. Eigenlijk is alles anders als het uh, ooit bij Radio Contact geweest is. Mm -hmm. Maar wat, uh, wat ik daar geleerd heb, uh, op die lokale radio... Puur technisch dan, dat, uh, dat gebruik ik vandaag de dag toch nog altijd. Ja. En uh, daar ben ik ze eigenlijk nog wel, nog wel dankbaar voor. Ja. Ik weet niet of jij dat, uh, dat gevoel hebt dat je, dat je daar een soort van uh, ja, know-how hebt uh, opge opgedaan. Ja, je, je beseft het niet als je daar zit, want je doet maar wat en je leert met vallen en opstaan. En de eerste intro's die je neemt, die zijn gegarandeerd fout. En als je, als je nu dingen terugbeluistert van toen... Dan denk je van, mijn god, um, hoe klonk ik toen? Maar eigenlijk leer je daar de basis. En... Ik ga er een klein tuentje onder zetten? Dat is één ja. zo gezellige, voilà. Vertel gerust. Wel, Floris, wat je daar leert gebruik je nog altijd op dit ogenblik. Natuurlijk op radio op uh, zin. Nee, dus zo moest je dan een beetje spreken. zo, hè. En zo klonk ik toen op dat ogenblik misschien ook. Uh, maar ja, je leert daar intro's nemen bijvoorbeeld. Hè. Dat is uh, iets wat, wat we allemaal doen. Je leert daar uh, ja, spreken tegen de tijd. Je, je leert daar ook veel bij over muziek, hoe je het ook draait of keert. Uh, daar, daar is de wereld van de muziek voor mij uh, opengegaan. Daar, daar kwam je dan in contact met nieuwe platen en nieuwe groepen. Uh, en puur radiotechnisch inderdaad leer je daar presenteren. En ik merk dat um, veel van, van de generatie um, waar ik nu mee werk, ook op Radio 1 of op de nieuwsdienst, dat die hun een um, ja, uh, metier geleerd hebben bij lokale radio. Maar je merkt dat de wat jongere generatie die nu begint, dat die die ervaring vaak niet meer heeft, puur omdat die lokale radio's eigenlijk ook bijna niet meer bestaan zoals ze vroeger bestonden. En ja, vroeger was het normaal dat je bij Radio 1 of bij, bij, bij VRT begon en je had lokale radioervaring. Dat is absoluut niet meer normaal. Uh, dus dat, dat, dat verandert wel, omdat die, die lokale radio's van vroeger... Niet meer bestaan, maar dat, dat merk je wel soms. Wat ik me dan ook afvraag, Flo, is wat is er van al die mensen? Want je zegt, je spreekt over reunie. Wat mij ook interesseert, is wat is er van al die mensen geworden? Want niet iedereen is bij de VRT terechtgekomen. Nee, absoluut niet. Ik, ik denk, uh, ik ben een van de weinigen die nog, uh, die nog echt presentatiewerk doet, die echt nog op de radio presenteert. Er zijn een, een aantal mensen, enfin, niet iedereen van, van de in die, in die ploeg was daar op die reunie, maar er zijn er nog een aantal die in, in radio werken. Eentje is een, een off-screen stem voor televisie. Een andere is uh, de, de grote chef en aankoper voor... Uh, alle radiozenders van een uh, bevriend, vijandig bedrijf ja. van de BRT. Ja. Ja. Ja. Um, maar er zijn er ook die, die, die buschauffeur geworden zijn, bijvoorbeeld. Ja. Uh, er is er eentje bij die, die in, uh, in de verkoop zit, die, die meubels verkoopt. Uh, er is er ook een bij die toestellen verkoopt aan radiozenders. Uh, ja. uh, allerhande microfoons en dat soort dingen. Dus wow. er zijn er weinig die echt nog presentatiewerk doen, zeker, zeker niet als beroep. Uh, maar ze proberen toch nog wel een klein beetje in die, uh, in die hoek te blijven zitten. Wat nee. is heel verschillend? Um, ik weet dat uh, mijn, uh, een van mijn bazende destijds van uh, Radiocontact in Mechelen en in Antwerpen, die werkt nu in de lasindustrie. Ook ja. als, als baas weliswaar, hij is niet beginnen lassen, maar hij is overgestapt van radio naar de lasindustrie. Ja. Ik weet erbij nog goed dat ze toen vroegen van, ja maar lassen, daar weet jij toch niks van? Ja. En zijn laconieke antwoord was van, van radio eigenlijk ook niet. Ja. <laughs> het is vooral fijn om, uh, om ja, te zien dat iedereen toch wel op een of andere manier op, uh, op een soort van poten valt. Ja. Die poten staan dan soms in radio en soms ook niet, maar dat hoeft ook niet per se natuurlijk. Maar het is wel... Uh, Iedereen heeft wel hetzelfde gevoel over die zender 20 jaar geleden, waar we allemaal uh, heel gekke dingen gedaan hebben. Uh, dat dat toch nog wel, nog wel blijft plakken, zodat dat toch wel, wel nog diep zit. Alsof ja. Ja, mensen die, die zo een stuk van hun jeugd in de jeugdbeweging doorbrengen. Die hebben dat gevoel ook zo. Ik denk dat het dat soort van, van verbondenheid is. Alleen ging het er bij ons dan niet over gaan bivakeren in, uh, in een bos met z'n allen. Maar zo ineens op een zomernacht het zotte idee krijgen van... Kom mannen, we zetten de nachtautomaat af en we gaan een paar uur live radio maken. Ja, ja, ja. Dat, ja, ja. Dat, soort, uh, dat soort fratsen ja. Ja, hebben we allemaal gedaan. En, uh, en dat schept, uh, schept banden die je tot vandaag, uh, tot vandaag uh, blijft meenemen. Want ja, ja. we hebben die mensen, die mensen hebben elkaar... Jaren niet gezien degenen die deze week op die reunie waren En, en meteen was daar uh, Toch wel een soort van verbondenheid Van, ja. weet je nog, zo, twintig jaar geleden Eigenlijk hebben we toch wel fijne tijden meegemaakt ja. En het, het is en blijft ook een speciaal ras Denk ik, hè? radiomensen, want je maakt een vergelijking Met een jeugdbeweging of A la limite een, een snoekerclub bij me die van spreken Die twintig jaar na de feiten nog eens samenkomt Maar radiomensen ja, je, je, je zit daar samen rond die microfoon Je, je, je, je Vertelt iets, je, je, je, je geeft jezelf bloot voor een, voor een stuk, uh, al gaat dat misschien wat ver. Maar uiteindelijk doe je allemaal hetzelfde in die microspreken. Ik, ik ken veel meer mensen die dichtklappen als ze microfoon zien en die niks meer kunnen zeggen. Die niks meer willen zeggen als ze microfoon zien. En dan dat groepje dat daar uh, bij Nacht en Ontij uh, door weer en wind naar die radiostudio komt gereden om daar radio te maken. Ja, dat is toch een speciaal uh, ras tussen aanmeldingstekens. Uh, Radio -mensen. En wat je zegt, ja, je, je, je deed toen vaak ook maar wat en je deed leuke dingen. Ik herinner mij ook nog, omdat je die nachtuitzending aanhaalt, dat we inderdaad ook na een, uh, een feestje of ergens op café met een paar mensen zeiden van kom, zoals je zegt, we gaan naar de studio en we maken een nachtprogramma tussen één en twee. Ik herinner mij ook dat we ooit eens, um, want de mensen weten dat misschien uh, niet meer, maar vroeger, lokale radio's, Floris, dus dat, dat moest in momen worden uitgezonden. Hè? Dat de stereo kwam er niet aan te pas. Uh, dat we toen gezegd hebben op een gegeven moment van jongens, we gaan voor de lol is uh, zes uur de, de, de mono uitzetten, we gaan een stereo uitzenden, dat soort dingen werd er toen gedaan, of we gaan speciale ad hoc programma's maken en uh, allerlei dingen, ook voor voetbalwedstrijden uh, zenders uh, oprichten en, en, en dat soort dingen dat, dat, dat is er nu wel een beetje uit ik, ik volg het niet zo goed met de lokale radiomarkt maar ik weet niet dat dat nog echt bestaat zo de klassieke lokale radio van vroeger maar de hele echte kleintjes, die zijn er nog wel. Zo die wel, ja. Echte, echte kleine lokale zenders, die bestaan nog wel. En ik krijg soms de vraag, hoor, van mensen die, die graag bij de radio willen beginnen. Uh, jonge mensen die er nog op school zitten en zo, die zeggen van... Ja, oh, dit is nu eigenlijk mijn beste actieplan. Hoe kan ik nu het beste leren hoe dat eigenlijk moet, radio maken? En ik verwijs altijd door naar de dichtstbijzijnde lokale radio. Omdat je ja. toch, zoals ik het mij herinner, misschien is dat helemaal niet meer zo, maar dat je daar toch de, de kans krijgt om... Uh, om op je gezicht te gaan en om, die, om dingen te ja. leren die je, die, die, je, ja. die je ook niet kunt permitteren op een, op een nationale frequentie. Ja. En daar blijf ik toch altijd op, op hameren, dat, ja. dat je daar het meeste, het meeste gaat, gaat oppikken. Uh, al moet ik zeggen dat ik nog een en ander geleerd heb, als ik al goed en wel op de VRT begon hoor, want ik heb vandaag door mijn oude bandjes te gaan... Heel veel dingen uit de tijd van contact teruggevonden. Uh. Maar ik heb ook een uh, opname gevonden uh, van op Radio 1 toen ik Pili Pili presenteerde. Oh. Uh, dit uh, is een opname uit maart 2000, dus uh, bijna elf jaar geleden. En dat uh, klonk toen zo. Volgende week kunt u ons weer horen. Meteen na de wandelgangen op Radio 1. Nog een fijne avond en graag tot dan. Dag. <laughs> u kon luisteren naar een gastprogramma. Toringmobilis meldt een defect voertuig op de E40 Brussel-Leuven in Sterbeek. De linker rijstrook is er versperd richting Leuven. Pili Pili, met Floris Dalemans. goede avond en welkom bij Pili Pili. Vandaag strooien we tot twee keer toe met gratis concertflappen... en er is muziek van Michel Shocked, The Who en Moby. En deze aap komt uit de linkermouw van Peter Gabriel. Alleverheid. Alleverheid geweldig, toch trouwens, voor het, het lijkt wel alsof de tijd heeft stilgestaan, want die mens die, die daar net voor zat, die man niet van het vrije woord, die heb ik op weg naar huis vanavond ook gehoord, dus die, die zit ook nog altijd op de radio, net als jij kijken zat. Ja, ja, inderdaad, de mensen die bij ons op Radio 1 de gastprogramma's verzorgen, die draaien ook al jaren mee, en dat vrije woord was er dus ja. elf jaar geleden ook al, en ja. Toen al even, dus die mannen draaien misschien al langer uh, op Radio 1 zeg, mee als uh, ik daar mee draai. En wat gaf jij nu weg? Concertflappen? <laughs> ja, <laughs> absoluut. <laughs> Concertflappen. <laughs> Dat is er ook uitgegaan uh, na een tijdje, vrees <laughs> zeg. Dat is er ook wel uitgegaan, ja, en gelukkig ook. <laughs> maar, uh, ik kwam toen eigenlijk nog, nog vrij recent uit, uh, uit lokale radio, want ik ben op een, op een heel maffe manier bij Radio 1 terechtgekomen. Ik had, uh, er was een auditie uitgeschreven bij Studio Brussel. En ik heb uh, aan die auditie meegedaan, uh, toen bij de laatste vijf of zes overgebleven die uh, die kans maakte om dan uh, aangeworven te worden. Uh, ik denk dat toen Christophe Lambrecht eruit gekomen is. En uh, ik ben toen dus niet aangeworven, maar ze zochten op dat moment ook iemand om mee in te springen bij Pili, Pili op Radio 1. En uh, op een of andere manier hebben ze me dan toch... Uh, ...na die auditie bij Studio Brussel gevonden... ...en dan gevraagd of ik bij Radio 1 wou, wou beginnen. En natuurlijk wou ik dat maar al te graag. En uh, er was eigenlijk heel, heel weinig tijd tussen het einde van mijn lokale radiocarrière... ...en het begin van, van VRT. En dan krijg je natuurlijk zo'n uh, zo uitspraak nog. Als vandaag geven we tot twee keer toe flappen weg. Ja, ja, ja en je hebt toch niet uh, gezegd het is vijf over negen hier op Radio ...Radio 1, Radio Contact is nooit... Uh... <laughs> wat het, nee, het, het is wel vijf over de klok van negen. Vijf over de klok van negen. Ja. <laughs> en het, het tijd zijn van uh, negen uur komt eraan en dat soort dingen. Ja, heb je eigenlijk, uh, om dan terug naar Canada even te gaan, een idee van, uh, van lokale of regionale zenders daar? Want je hebt het daarnet over de CBC gehad. We spreken dan meteen over uh, de openbare omroep van Canada. Die ja. hebben hun, hun regionale poot waarschijnlijk wel. Maar Los van openbare omroep, is daar nog lokale of regionale radio? Wel, het werkt een beetje zoals hier. Um, het, het landschap in de Verenigde Staten is veel complexer dan dat in Canada. En uh, het werkt dus een beetje zoals hier. Daarmee bedoel ik dat je de overheidsomroep hebt, de openbare omroep, CBC. Die heeft twee uh, zenders, Radio 1 en Radio 2. Radio 1 is de nieuwszender, Radio 2 is de klassieke concertzender ruim gesproken ook de, een beetje de jazz- en de cultuurzender. Je hoort er meer aan klassieke muziek. Misschien wel te vergelijken met, met Clara. Dat is de openbare radio. Daarnaast heb je ook private groepen. Je hebt ook een soort VTM in, in Canada voor televisie dan, CTV... Canadian Television en CTV, de grotere groep die daarachter zit, waar van de namen nu even schiet. maar die hebben ook een aantal radiozenders, ook in, in New Brunswick, ook in Moncton, die platen een aantal uh, commerciële zenders uit. En die hebben, geloof ik, in Moncton, als ik me niet vergis, een country station. Right. En een, hits, een, een hitstation, ja, dat country... Ik kijk er al naar uit om in mijn pick-up truck daar rond te rijden en dan het station uh, op te zetten. Uh, dus dat is de, de tweede grote speler naast de openbare omroep. En dan heb je nog, ja... Kleinere commerciële groepen, ook een beetje zoals hier, type Nostalgie um, uh, of, of, of uh, VT4, die er een beetje dan als derde speler bij komt. Die ook radiozenders uitbaten. Je hebt de, de, de meest populaire zender, eigenlijk in Monten, is K945, dus K94,5 FM eigenlijk. Uh, dat is een beetje een kruising tussen Q Music en Studio Brussel, heb ik de indruk. Want ik luister er wel eens naar om het allemaal te leren kennen hier via het internet, lang leven het internet. Um, dus je hebt daar wel, je hebt daar wel uh, lokale regionale radio's, maar wat je daar niet hebt, voor zover ik kan inschatten, hier nu op 5000 kilometer van de feiten, is, is bijvoorbeeld ja, wat je daarnet noemt, die, die typische kleine kerk uh, rond de kerkradio's, hè? die hele lokale radio's zoals er hier in uh, het verre oplinter ook, ook eentje zit. Dat bestaat daar bij mijn weten niet. Of we daar nu rauwe gaan moeten zijn of niet, dat, dat laat ik in het midden. Maar dat, dat heb ik daar nog niet gehoord of gezien eigenlijk. Nee, maar er is radio genoeg. Dus als CBC niet meteen mee wil of zegt van... Oké, okay, we hebben hier de job van je leven voor jou. En je wil toch graag radio doen, dan is dat misschien nog een, nog een optie. Alhoewel ik ook niet te veel tijd van deze podcast wil wegtrekken natuurlijk. Nee, nee. We, zullen, we blijven podcasten en we kunnen misschien een combinatie doen. Dan kan ik jingeltjes van... ...de country zender waar ik dan ongetwijfeld een laatavondprogramma heb uh, gebruiken of zo. Nu concreet voor, uh, voor Canada, want we hadden het net nog over uh, ja, waar we het vorige keer over hadden. We kunnen blijven herhalen natuurlijk. Je hebt documenten rond te krijgen, je moet dingen regelen. Je gaat op zeker moment die palet op een vliegtuig zetten en jezelf en je gezin ook... En dan is het zover, het is, is, uh, is maar een kleine maand meer, dan zit je effectief in Canada. Ja. Wat zijn zo de, de eerste dingen die je daar moet doen? Uh, Floris, je kent mij, daar, zou, uh, natuurlijk ook, uh, daar bestaat natuurlijk ook een draaiboek over. Als we daar aankomen, zijn er een aantal dingen meteen te doen. Je moet je meteen laten inschrijven als uh, new resident op het gemeentehuis, van de plaats waar je gaat wonen. Je hebt daar zo snel mogelijk een, een healthcare-card nodig, dat is... Uh, Um, ja, het equivalent van hier aansluiten bij, bij het ziekenfonds dus dan, dan is je, je medische coverage, je medische dekking is in orde um, dan moet je ook een social security number aanvragen, dat, net als in de States heb je dat nodig om, om met de overheid te communiceren um, en dan een derde ding dat heel belangrijk is, dus na die healthcare, na dat social security number, is um, een bankrekening. Um, dat heb je daar nu ook eenmaal nodig, uh, want je, we gaan daar veel geld moeten uitgeven. Um, en om de zaken makkelijker te maken, heb je een bankrekening nodig, natuurlijk ook. Hè. Dus uh, je hebt daar plaatselijke bankkaarten en uh, rekeningen en cheques en zo nodig. Dat zijn eigenlijk de, de belangrijkste administratieve zaken. En dan zijn er heel veel praktische zaken die ook gedaan moeten worden. Je gaat niet meteen een huis huren, bijvoorbeeld. Denk ik dan? Wel, dat, dat zijn dan de praktische zaken. Hè? Dus dan zit je inderdaad bij zo snel mogelijk een, een, een appartement um, vinden. Ik denk niet dat we meteen al naar een huis uh, gaan omdat je op dat ogenblik nog moet uitkijken van waar kom ik terecht met een job. Als blijkt dat we een jobaanbieding zouden krijgen in ik zeg maar wat een andere stad, Fredericton of, of, um, of St. John. Ja, dan, dan willen we ook niet vastzitten aan een huurhuis waar je contract getekend hebt voor drie jaar. Dus ik denk dat we in eerste instantie in een, in een bescheiden huurappartementje gaan terechtkomen voor een paar maanden. Dat is een van de praktische zaken. En niet vergeten, Floris, je hebt daar ook een auto nodig. In Canada is het, het autoland bij uitstek. We hebben nu al een week lang een auto gehuurd, maar ook dat, ik ga de eerste dagen, ik kan het mij niet inbeelden, maar over ongeveer een maand moet ik bij de lokale autodealer daar in Moncton dus gaan schooien voor een, voor een auto, want ook dat moet je dus kopen. Hè? Je kan moeilijk met die huurauto blijven rondrijden, dus dat hoort er ook bij. Spannend. Zeer spannend. Absoluut. En ik kan het mij moeilijk inbeelden. Als ik, als ik je nu dit allemaal vertel, en het staat wel op papier, en ik lees het ook in dat draaiboek, en ik ga er regelmatig nog eens over, dan zie ik dat wel staan op papier. Maar ik zie me daar nog niet staan in het gemeentehuis van Monten. Ik zie me daar nog niet staan um, bij die lokale autodealer. Ik zie me ook niet echt solliciteren. Ik heb in mijn hele leven nog nooit gesolliciteerd. Ik ben een, ik ben een beetje... Ik heb een beetje schroom om dat te zeggen, maar ik, ik ben ja, van, van mijn stage aan de VUB in, in Radio 1 gerold. Um, en dat, dat is een nieuw leven dat je nu moet, moet starten eigenlijk. Hè. Je moet jezelf aanprijzen en solliciteren en zeggen van kijk, neem mij aan, want dit of dat. Spannend wat je zegt, inderdaad. Deze aflevering van Canada Dry, aflevering twee, de Canada Draai aflevering 2, is de laatste waarbij we allebei op Belgisch grondgebied zitten. Oh man, zeg zoiets niet. <laughs> het spijt mij zeer, maar het is waar. is wel een feit, ja. um, Ik ga gewoon op Belgisch grondgebied blijven, dus ik heb het op dat vlak wat makkelijker. Uh, de volgende keer als we elkaar gaan uh, spreken, bedoel dan uh, podcastgewijs, ga jij in uh, New Brunswick zitten, ergens. Ik ja. vermoed dan in Moncton, tenzij het uh, allemaal zeer snel verandert. Maar het zal... <lacht> Laten we hopen voor, voor mijn gemoedsrust dat we toch een paar <lacht> weken in Moncton blijven. Uh, ja. Ik hoop dat we daar meteen weg gaan, maar nee. Ja, wat er intussen tussentijd oh. nog gaat gebeuren, is vooral nog een, een afscheidsfeestje, want dat is nog gepland bij jullie thuis. Ja. Of toch in, in Oplinter in elk geval. Um, wat ik van plan ben, is vandaar een microfoon mee naar toe te nemen... ...en er wat dingen op te nemen met de aanwezigen. Want ja. ik ben niet de enige die jou gaat missen natuurlijk. Er zijn veel vrienden en veel collega's en veel familie die allemaal hier blijven. Uh, dus ik ga wat reacties schooien. En als ik op tijd op mijn bed geraak... Dan kom ik jullie ook uitwijven op S'Avendhem. Daar wil ik ook klank van hebben natuurlijk. En de volgende keer, als we elkaar spreken op deze podcast, dan uh, zul jij in Canada zitten en ik hier. Maar dan gebruiken we die, uh, die stukjes klank ja, om, het, uh, om het vertrek naar Canada en de aankomst ginder te illustreren. En dan, uh, dan zijn we eigenlijk pas echt vertrokken met de Canada draaien. Dan is het officieel draaien inderdaad. Dus uh, voorlopig doen we het allebei nog even vanuit België. Dit was uh, de laatste keer dat we het uh, op deze manier samen gedaan hebben. En nu ben ik vooral uh, zeer benieuwd naar hoe je avontuur gaat uh, verlopen verder. En jij waarschijnlijk met mij? Ja, ik wilde net zeggen, om van ons maar te zwijgen, uh, laten we afspreken dat de volgende podcast inderdaad een Canadees-Belgische podcast wordt. En dan zal ik jullie exclusief verslag uitbrengen van onze officiële immigratielanding in uh, Canada. En dat hoor je dan in uh, de Canada Draai, aflevering 3, dat ogenblik alweer. Lode, ik zie je dan graag in de draai. Tot in de draai.